De Dijkers met het Tenors Journaal. Chili heeft een nieuwe president. Het is de ultrarechtse José Antonio Cast. Hij won de verkiezingen met 58% van de stemmen. De campagne stond vooral in het teken van criminaliteit, dat in sommige gebieden is toegenomen, en migratie. Cast zegt daar hard tegenop te willen treden. Hij wil de grenzen van Chili beter beveiligen, illegale migratie strafbaar stellen en migranten zonder papieren uitzetten. De politie heeft gisteravond een dode gevonden op de snelweg A79 bij Valkenburg in Zuid-Limburg. Het is niet bekend wie het is en hoe de persoon om het leven is gekomen. Rond 9 uur kreeg de politie meerdere meldingen van automobilisten dat er iemand daar op de weg lag. En eenmaal ter plaatse bleek de persoon overleden. De A79 tussen Maastricht en Heerlen is in de richting Maastricht voorlopig nog dicht. Het dodental van de aanslag op een Joods festival op Bandai Beach in Sydney is opgelopen tot 16. Onder de doden is een kind van tien. Ook een van de schutters is dood. Tientallen mensen raakten gewond. Twee schutters openden het vuur op het festival, waar duizenden mensen op waf waren gekomen om Hanukkah te vieren. Volgens de Australische politie zijn de daders een vader en zijn zoon. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog anderen bij de aanslag betrokken zijn. De Amerikaanse gezant Witkoff zegt dat er veel vooruitgang is geboekt... in de gesprekken over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Hij sprak er al voor in Berlijn met de Oekraïnse president Zelensky... en de Duitse bondskanselier Merz. Eerder vandaag zei Zelensky dat hij bereid is om af te zien van het NAVO-lidmaatschap... in ruil voor westerse veiligheidsgaranties. De Russische president Poetin heeft meerdere keren geëist... dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. Vandaag gaan de gesprekken in Berlijn verder... Europese regeringsleiders sluiten daar onder andere bij aan. Het heert is droog bij 8 graden. Morgen blijft het droog en schijnt op de meeste plaatsen ook uiteindelijk de zon. Het wordt in de middag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 way 106.9FM Ja German's wife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 FM, ZFM On your body next to mine